Uur. Dit is Jorotje Pkemaan met het NOS-journaal. Oppositiepartij SP hoont de suggestie weg van CDA-leider Buma. om grondtroepen in Syrië in te zetten voor de bescherming van vluchtelingen. Buma wil dat er veilige gebieden komen in het Midden-Oosten. zodat vluchtelingen niet meer massaal naar Europa komen. SP-Kamerlid van Bommel noemt Bumas uitspraken complete luchtfietserij. en lulkoek van de bovenste plank. Safe Havens hebben volgens Van Bommel nog nergens in de wereld gewerkt. De meeste andere politieke partijen willen nog niet reageren... op het pleidooi van Buma. VND ontslaat 300 leidinggevenden in de warehuizen. Het zijn gedwongen ontslagen... die deel uitmaken van de aangekondigde reorganisatie. Het zijn bijvoorbeeld hoofdverkopers die de bedrijfsleiding ondersteunen. VND is ook bezig met kostenbesparingen op het hoofdkantoor. Daar verdwijnen maximaal 100 banen. Binnen een paar weken maakt het bedrijf hier meer over bekend. Het winkelbedrijf voert de kostenbesparingen door... om te kunnen blijven voorbestaan. In ruil voor de reorganisatie worden de lonen, zoals afgesproken met de bonden, niet verlaagd. Op de westelijke Jordaanhoever is urenlang gevochten... tussen het Israëlische leger en Palestijnse strijders. Dat gebeurde na de arrestatie van een Hamas-leider in Jenin. Voorafgaand aan die arrestatie omsingelde Israëlische militairen een huis... waarin de Hamas-leider en zijn familie zich verborgen hielden. Er werd met stenen en brandbommen gegooid... en er braken vuurgevechten uit die de hele nacht duren... Voor zover bekend raakten zo'n 20 Palestijnen en één Israëlische militair gewond. Beleggers blijven bezorgd over de Chinese economie. Een tegenvallend cijfer over de Chinese industrie leidt tot lagere beurskoersen in Azië en Europa. De Aziatische beurzen sloten vrijwel allemaal in het rood. De Japanse Nikkei-index verloor zelfs bijna 4%. Ook de Europese beurzen zijn lager aan de eerste handelsdag van september begonnen. Het weer een bewolkt met nu en dan een bui en af en toe zon. In het zuidoosten is nog veel regen, maar die trekt weg. De maximaal liggen vanmiddag rond 19 graden. De rest van de week ligt wisselvallig een 17 naar 18 graden. Dit was het in oors. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen.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 Als opening ons herkenningsmellotief van Louis Davis met Weet Je Nog Wel Oudje. Een opname uit 1928. Het komen nu weer een hoop mooie holloftalige muziek. Onderweg zo meteen Tom en Dick. Johnny en Meri, maar eerst die Johnny Hoes met Marietje. Marietje was een keertje vroeg opgestaan. Het was pas kwart voor acht. Marietje was een keertje vroeg Staan. Het was pas kwart voor acht, wat ze wilden.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 Was dan Vladimir? Ze was de schrik der zee de dus drink op Vladimir.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 U hoort er nu Mieke Telkom met Jurgen en Leila. In Alaska op de witte vlakte glijden sleden over sneeuw en ijs. Voortgetrokken door hun trouwe honden gaat een bruidspaar op de huwelijksreis. Stevig goud op bruidegom de teugels. Wind of kou brengt hem niet van de wijs. Sneeuw van Alaska, reed een gelukkig mensenpaar. Het zijn Jurgen en Laia, zij houdt van hem en hij van haar.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 zij houdt van hem en hij van haar. Als de avond valt, houdt hun sneden halt. Zacht zegt zij lieve Jurgen, hij vreest het lieve Laala. La, la.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 Graag op Als, Als we dan, dan nog krijgen een, een eigen show, geef dan je toestel cadeau. Daar is een apparaat waar het nog niet staat. Om op te schieten. op te is. te is. Om op te schieten. Is. is. Om op te schieten. Zeg Om op te dromen is. Om op te dromen te eet Om op te zeg te Om op te in ons eigen belang, maar naar de nood uitgang, is mijnzelfde raar. Maar, maar al te vaak, om op, op te schieten. schieten. Zo hebt u ons veel Op uw tv, op u tv. Ga op visite. Als we, dan, Als we dan, dan, dan nog krijgen een eigen show. Geef dan je toestel de dood Daar is een apparaat. Wat zo niet staan, Om op te schieten. Schieten. schieten. Schieten, schieten, schieten, schieten.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 Koningshuizen trippen en ze flippen in het dal en ik zit hier met mijn dokters op de de popsterodrom van Zalen met een uitzicht op zijn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 Mijn eerste baljurk, die draag ik niet meer. We leven de tijd van de leer, Dat zand voert het zand voor.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 Ik weet een plekje dat ligt aan de oever van de Maas. Daar kun je het op de pond zien staan. Zij heeft haar werk als dochter van de Veerbaas. Als ik haar zie, voel ik mijn hart zo slaan. Zoals je lief met jouw mooie blonde haar. Twee rode bloosjes, een op iedere wand Ik wil met jou op de veerbom gaan wachten. Zekere dag Vertel van de Veerpont en daarvoor Willeke Alberti met spiegelbeeld. Misschien als u nog nieuwsgierig bent na het weer, al die regen, van vanmiddag schijnt dat de zon gaat doorbreken in het noorden en Westen.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 Op een dag in maart, jou komen in bedad. In mijn schommelen en maar kijken naar de kont van een paard in een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 En daar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 was het meidecoor Sweet 16 met Peter en naalverhoorde Wilbabet met Nu ik weet wat liefde is de volgende artiest is geboren als Robert roepname Rob van Bommel geboren in Utrecht op 12 januari 1941, hij is een Nederlandse zanger en trad op onder de naam Don Mercedes in 1976 had hij in Nederland de België de hit met het nummer Rocky met een iets minder bekend nummer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 Yeah.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 van jou. Jongen, als je soms in het leven iets doet, al is het dan voor niets, dat doet een mens goed.